Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knopende amsterdam Rijn. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunetten en Vedenel. De A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de grens. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Advoort ben jij de...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM op tv, GFM. TV radio en internet. GFM. <SSSSSSSSSSSSSSSSSZEN>. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Vandaag die plaats kunnen we ook alweer weer eens op de zaterdag weer gaan reizen begin van uur 2. Goed idee, doen we wel. Jon <laughs> de Madonna en Like a Virgin. Oog Zandvoort en de regio. En welkom in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Wat staat allemaal op het programma voor uur twee? Ja, Jazeker, nou uh, natuurlijk uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. We gaan natuurlijk straks schakelen met Joop van es voor het einde van de eerste helft van S.V. Zandvoort. tegen Amstelveen Heemeraad. Uh, weet, weet je trouwens wie naar Zandvoort komt? Glennis Grace. Ja, echt waar? Ja, zeker. Daarover straks meer. Uh, oh. We hebben nieuws uh, voor Café Koper en Café Oostee. We hebben natuurlijk nog nieuws over het Vrijwilligersfeest op 25 november. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren en genieten van de muziek. En uh, nog uh, heel veel plezier met ons. Oké, okay. uh, nou, daar sluit ik me helemaal dit bij. Is, aan. Dit is jouw verzoekje, hè? Ja, Eric Clapton is dit. Lela! Als je wel een dan kan je mooi overschakelen naar Corwin Joop. Lijkt mij toch, Heerlijk. Joop? Nou, dit is verschrikkelijk mooie muziek natuurlijk. Je moet laten heel zijn. En dan zo lang, lekker 7 minuten goede muziek. Heerlijk! Goed! Ja, wij hebben geen 7 minuten meer. We zitten nu in de 43 minuten. Dus dan misschien even zijn minuutjes bijgeteld voor een paar kleine mesioenverhandelingen. De Sandra heeft het net moeilijker, omdat is het aan het aandringen. En nu moest Bordersit behoorlijk handelend uh, uh, optreden. De DD uiteraard wordt van kwam, zoals tijd doet. En uh, dan kon hij ze nog verder uh, voor, uh, voor Goed, de bal schoonhouden. Goed, Sandra de Galbezit, Kaste Vries, op het middenveld. Wordt daar onjuist uh, aangevallen. En mag een feit, nemen en dat doet Pete um, oort nu. Richting uh, Marie's Wolden. Die is een sprint gemaakt naar de gekoorde vlaggegeven dan niet voor. En daar is het op te We konden net niet goed bij komen. En dat gaat nu worden een akkoord. Een voor Zandvoort. Voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. Die gaat genomen worden in ieder geval het team met de Reus en Lux en Links bij, dus dan krijgen we een linkswegen En alle grote jongens, de springers, de koppers die staan hier, allemaal gereed op de 16 meter lijn om het teken van de Reus een precies op te zoeken. En dan hopen we dat dit vooral goed valt. Uh, maar die staat bij de eerste paal, daar gaat hij wel komen. Goede mooie hoge corner. En dat is de kastenfis iedereen put in vandoor, die kon er net niet bij komen. En het is nu een achterbal. Nou, ja, nou ja, het zou kunnen. De uh, schijt er dus zo vrij kort bij. Keeper van Amstelveen, nog die bal weer in het spel gaan brengen. Dat is jammer, want we uh, was een hele mooie corner. En de uh, Kaste konden kon er niet, niet goed genoeg bijkomen om de bal te koppelen. Goed, Amstelveen, nu op de helft van Zandvoort ineens. Heel snel gaat dat. Uh, wordt teruggespeeld, het uh, begint een beetje te breien. Amstelveen. Nu op eigen helft weer. En Zandvoort die, laat het allemaal gebeuren. Het is toch bijna een rustding. Maar dan moet wel de een bal bezig blijven opkomen, laat ik het zo zeggen. En niet, uh, nou, dat is zo, ja, een beetje stof met die bal omgaat. de paas. En daar gaat Kees die gaat de, de fout Die mist die bal gewoon. De linker spits van uh, Amsterdam die kan die bal gaan pakken. Maar toch is gedronken. Die krijgt niet niet terug. terug. is van puur zit En laat ze nu verrassen Wordt van achter helemaal niet gecoacht ge ge ge ge ge of zo. Door hij van zijn speelers van in je rug komt te spelen. Nee, hij moest het zelf allemaal maar raden. Het ging niet. En toen moest, uh, even kijken, met de koken. De bal ook in zijn land schi schieten. Om grote gevaar te voorkomen. Amsterdam nu op eigen hand. Is die bal ingegooid. En uh, bout spel breed, nu aan de linkerkant van Zandvoort gezien. En er wordt weer doek, breed gespeeld, wordt een beetje gebreid daar af en toe, de klok staat nu op 45 minuten. We gaan nog even kijken hoe lang het nog gaat duren. Amstelveen nog steeds in balbezit. Nog steeds in balbezit, Zandvoort moet die bal even afpakken. Kom op jongens, wat is dit? Dan kan hij doel doorlopen en dan is het gelukkig de reactie van de vet die zich tegen vaak halen. En die bal uh, gewoon in de handen, komt ja, een bal, hij wel goed te reageren. Daar gaat een hele verre bal richting team in de Kan hij nooit bij komen? Dan kun je zijn rug geluid door de verdediging en mocht doorgaan van de scheidstel, want zal weer steeds een bal bezig. Mongis zorgen. mijn keer zorgen. Vierjaar speler van Amsterdam naar Kastenfissie gaat daar eens wel aan spelen. Maar Morris de bal bekweid bij de bedachtlijn van Amsterdam. Amsterdam komt er voetbal goed uit. Hij speelt nu een spelletje aan de rechterkant van Zandvoort. Dit is verloor. Kan goed daar 1 en die heeft hem ook de bal te pakken. Hij geeft daar een bied te maar die is te scherp. Daar kan de Reus Reuzen ook bij komen en de keeper van hem zijn vee, kan die bal makkelijk oppakken en meteen weer het veld inbrengen. En dit is het einde signaal van deze schietstrijd. Schiet, schiet, schiet, ik vind de goede arbiter, gelukkig. Vorige week ging het ook nog wel. Maar goed, een goede arbiter bieden. stand is 2 en bonus. En we krijgen nog 45 minuten de Stand restant zich echt moet bewijzen.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 So side to work. Het ritme van Zandvoort ook op tv. GFN, Text TV, op kanaal 45. 45. GFN People come on, do we try shake it behind. You'll be tame the pain when you realize uh, you got a move De verkeersinformatie bij CFM Verzorgd door de ANWB Speciaal even voor onze vrienden van de ANWB Gina Fanelli, you gotta move <laughs> Oké okay.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 25 november dus, een uh, live optreden van Glennis Grace in het 100 Casino Zandvoorts. En dit was uh, haar single, Afscheid. Nee, en we gaan nog niet sluiten. Nee, dan nee, doe ik we nee, nog wel we even. Gaan Wij gaan gewoon nog even door tot aan uh, 5 uur. Dit is programma Zandvoort op zaterdag. Met Lina, de evenementagenda. Blijf luisteren. a Ladies' man, always quick with a kiss on the hand, but takes a soul. I've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 ...voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even, nou al vier tijd voor de evenementagenda. Ja, want er zijn natuurlijk de nodige evenementen, er is altijd wel wat te doen in Zandvoort. Nou, ik zei het al in het eerste uur, vanavond natuurlijk de grote Saturday Night Fever Party in Take 5...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 Aanvang 8 uur uh, De 25ste hebben we Talent of the Voice Talentenjacht De derde voorronde in Grand Café XL Aanvang 9 uur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 al even gezien wat voor, ja, ze vorige keer ja, ze hadden ze ook een dvd, ze hebben nu ook weer een speciale, hele mooie dvd, weten te bemachtigen en uh, natuurlijk die schitterende Shafi-nummers door die eeuwen heen, om het zo maar eens te zeggen, en uh, ik ga ervan uit er vanuit dat ongeveer om uur of acht begint, een aanrader. Dan de 27 e grote feestmarkt op de Grote Markt door het hele centrum van Zandvoort, en dat is van 10 tot 6 uur, de 27 e Ook de 27 e hebben we het Symfonieorkest Haarlem, Classic Concerts, protestantse kerk, aanvang 3 uur.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 deelname aan toekomstige marketing kunt u zich melden bij Theo Smit, exploitant van De Krocht. Zo, was weer heel veel te doen de komende dagen hier in Zandvoorts. En uh, ja, de komende dagen en uh, dit weekend en volgend weekend weer. Ja, dan hebben we hebben ook uh, shafi Avonds bij, nou. bij het Wapen van Zandvoorts. Nou, we komen alvast een klein beetje in de stemming met de volgende. Te samen met Lisbeth List. Hier is Vivre, oftewel Laartme. Ik heb vécu sans scrupules. Je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plat de crépuscule. Je ne devrais pas crier encore. Waar oh, de païen, le pauvre diable. and pavements even if it leads nowhere. Adel die scoort hit na hit hier in Nederland en uh, overal trouwens. En dit was aan, Begie Siddeltjes, je hoorde Chasing Papers bij CFM. De Sanfoortse omroep 24 uur per dag bij je. En voor de tweede helft van de wedstrijd SV Sanfoort Amstelveen Heenraad gaan we weer over naar Joop Fris. Joop, ja, welkom terug. Ja, we hebben tussen 12 minuten onderloopt. En het spel op dit moment ligt, want het lijkt een behoorlijke blessure te zijn van de spits van Amsterdam Heenraad. Die wordt nu uh, verzorgd door hun uh, verzorger. Het lijkt op een sleutelbeen misschien wel. Hij lag in ieder geval het gebeuren van de pijn in de grond. Ja, gewoon een simpele botsing. Het was een botsing. Maar nu kan ik zie ik toch dat zijn arm omhoog gaat. En dat zal toch niet een gebroken sleutelbeen zijn. Dat kan ik me niet voorstellen. Misschien een spierblessure in de schouder. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Die heb je als, wel eigenlijk niet zo gek van nodig. En misschien om je evenwicht te bewaren. Maar nu heb je hem nog niet nodig natuurlijk. De bal moeten nog genomen worden, want de scheidsrechter ligt in het spel stil terwijl de bal nog in het spel was. En ik denk dat uh, de Amstelveen de bal terug zou geven aan Zandvoort, want Zandvoort was op dat moment in een bal bezit. Inderdaad, uh, uh, de Amsterween speelt hem uh, terug naar Boedersvet en die mag het spel weer gaan schatten. En hij doet dat via een bal naar de zijkant naar Pitt te kopen. Met de koper die uh, ja, helaas die penalty veroorzaakte, komt er een hele goede diepe bal van kopen. En Timo de Roos, die kun je ook aannemen. En het spel is ineens bij de 16 meter van, uh, van Amstelveen. Daar gaat nog ook nog eens een keertje en nu wordt die bal uitgeschoten over de zijlijn. En dan is in inbouw opgenomen meter of vijf, zes van de cornervlag af bij uh, Amstelveen. De bal is zoek, die is achter het hek. Ja, dit hebben we nog nooit gezien. Een assistent het in dat vind ik wel leuk, die ballen gaat halen. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat uh, zijn ze vaak niet toe, uh, toegenegen. Er wordt wel eens weer in het spel gebracht en Jan Slemmer, eh, uh, Petter van Hoort moet ik zeggen. Petter van Hoort wordt daar neergelegd, waar hij de bal bezit en speelt uh, Petter Koper in. Koper. Uh, helemaal naar de andere kant, naar de zijde. Naar Billy tussen die uh, de bal ook nog aan kan nemen en binnenhouden. Dat is nog wel eventjes een beetje moeite, want dat is niet echt de zuivere paas. Dan gaat de man van mij, de bal voor, hoe hij voor zit. Ah, oh, wat een schitterende kopbal. En gaat, maar gaat erin. Gaat, gaat erin. Oh, gewoon 10% helemaal stil. De bal gaat erin. En het is een, een doelpunt geworden van uh, Kasten Vries, de hele jonge middenvelder van Escher uh, Zandvoort. Die krijgt hem op zijn hoofd, de bal gaat heel hoog. Over de keeper heen, en die blijft gewoon staan, die keeper. Ik dacht waarschijnlijk dat hij over zijn wat uh, ging. niks is minder waar, hij lucht er gewoon in. En Zandvoort blijft nu ineens met 3-1. En dat is natuurlijk weer de mars die we beginnen laten we kijken of ze nou de marsjes een keer uit kunnen breiden. En niet weer terug laten komen, dat kan 1. dus in de eerste 10 minuten van die tweede ook behoorlijk gevaarlijk geweest. Er is een behoorlijke druk op het doel van Zandvoort. Nu is er weer een beetje licht en de bal is ondertussen vaak de weer genomen. En uh, uh, Amstelveen begint aan het opbreien. Op eigen helft weliswaar, maar nog steeds uh, dus we zijn ze in balbezit. Uh, en Zandvoort is daar wel aan het geven aan het storen. Uh, ga, dus lange ballen ga je dan krijgen? En dan ga je ook vaak fouten krijgen. En dit is een hele mooie bal en die gaat naast, gelukkig. Boeje heeft er goed kijken waar de bal over de achterlijn lopen. En mag de bal dan weer vanaf de 5 meterlijn in de spel gaan brengen en dan heeft hij allemaal geen haast voor. Natuurlijk schrijft ze dus wel even met zijn handje van, kom op jongen, uh, gooi die bal. Want het is op een hele uit te uiteraard. En dan gaat die bal naar komen. Heel ver weg naar uh, Jan, Jan Zwemmer, Of Jan Zwemmer, Jan Zwemmer, Jan Zwemmer kon er niet bij komen. En tussen is dan Amsterdam ook een balbezit gekomen. En er is een aanval met 4 uh, tegen 3. Uh, dat wordt gevaarlijk. En dat gaat, uh, ja nee, gelukkig verzand voor het. Kon uh, Peter Koper ingrijpen. in de bal over die zijlijn uh, schieten. Waardoor Amsterdam moet nog in de tempel uit die aanval is steeds je nu wordt meer teruggetrokken en nu een boetepaus. wil ik van de... heel even naar uh, Mol, Maurice Mol Jan Zonneveld, die wordt er, uh... nou weet mij nou vertelde. maar goed samsafain het... in balbezit het feit dat sonyker buiten niet, uh, nu is dan toch wel Amsterdam uh, in balbezit en we moeten uh, Ronald Kalers uh, ja min of meer aan de meldrem uh, trekken en hij wordt nu bij de uitbiter geroepen. Uh, Oh, dat is iemand van Amsterdam, die is niet bezig met de arbitrage. En die wordt bij de scheidswitte die is maand, of man een Bon ligt. De is voor jullie. En uh, ik wil dat niet meer hebben, dat gezeur, en dat uh, stopt dan ook. Heel even. <laughs> goed, dan is een vrijstop opgenomen En spelen we in de 61ste in de minuut van deze wedstrijd. En moet kamers weer handen in krijgen. En dat doet hij heel erg goed. En uh, laat ze uh, speler ook uh, uh, achter. En speelt daar. Heel onzorgvuldig. Probeert hij dat kans te in te zorgen. Dat gaat niet. Dat moet niet ingrijpen. En Amstelveen heeft nu meer balbezit. Meneer Kales, maar goed, staat de voetballer heel attent. Heel oplittend. En via beeld, beeld, je uh, moet ik natuurlijk zeggen, van uh, Amstelveen gaat de bal in de zijlijn. Goed. We zitten in de 61ste minuut van deze wedstrijd Zandgeleid. <laughs> Oké, okay, dankjewel ook Nog even een, uh, een vraagje. naar nou, het ons. We hebben het erover gehad uh, vandaag. Van waar staat Heenraad voor? Nou, Albert-Jan heeft het antwoord. Luister even naar dit antwoord. Let op, komt hij. Houd elkanders enkel met rennen apart, anders direct rood. Dat is hem. Ik weet dat Heemraad een uh, bouwbedrijf is. <laughs> <laughs> Wisten wij ook wel hoor. <laughs> hey, leuk gevonden hey, Ja, dankjewel hoor. Oké, graag Hoi, hier is Scotty en Kimra. felt so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 De locatie is het strandpaviljoen De Haven van de Zandvoort. Afgang Rotonde Badhuisplein. Het eh, begint allemaal op 25 november. Het is op 25 november en het begint om half acht.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 afgelopen zijn en wij zijn daarbij en wij zijn erbij. Er Tot zo meteen voor het volgende uur. Zandvoort op zaterdag.